De boze reus werd een lieve reus. Elke middag na schooltijd speelden de kinderen van het dorp in de grote tuin van een kasteel. De kinderen deden haasje over in het hoge zachte gras, speelden verstoppertje tussen de bloeiende struiken en klommen in de dichtbegroeide bomen. Ze vonden het heerlijk in de tuin. Het kasteel stond al jarenlang leeg. Niemand in het dorp wist van wie het kasteel was. Op een middag waren de kinderen verstoppertje aan het spelen in de tuin. Opeens hoorden ze roepen... Hé hey daar, wat doen jullie in mijn tuin? Eén voor één kwamen de kinderen voorzichtig tevoorschijn. Ze schrokken verschrikkelijk, want wat zagen ze? Een echte reus die heel boos keek. De reus had zeven jaar bij een andere reus gewoond. Maar omdat hij oud begon te worden, wilde hij terug naar huis. En hij was de eigenaar van het kasteel. Ik dacht lekker rustig in mijn kasteel te kunnen wonen, donderde de reus. Ik hou niet van gelach en geschreeuw. Ga weg uit mijn tuin en kom nooit meer terug. De kinderen holden weg zo hard ze konden. Deze tuin is van mij en van mij alleen, riep de reus hen achterna. En ik zal er wel voor zorgen dat jullie me met rust laten. De reus bouwde rond de tuin een hoge muur met bovenop scherpe ijzeren punten. In de muur maakte hij een ijzeren hek. En daarop schilderde de reus streng verboden toegang. Elke dag na schooltijd liepen de kinderen naar het hek en keken verlangend naar de tuin. Maar ze mochten er niet in en daarom gingen ze maar op de stoffige weg spelen. De zomer ging voorbij en het werd winter. Er lag een dik pak sneeuw en de bomen waren wit van de rijp. Er gierde een ijzige noordenwind rond het kasteel. De reus had het heel erg koud en hij ging steeds een stukje dichter bij het haatvuur zitten. O, oh, wat verlang ik naar de lente, zuchtte hij. Eindelijk werd het lente. Het ging dooien en de sneeuw smolt weg. De krokussen staken hun kopjes boven de grond. De knoppen van de bomen gingen open en de vogels zongen het hoogste lied. Maar in de tuin van de reus was het nog winter. De sneeuw bleef liggen en het waaide er nog steeds. In deze tuin wordt het nooit lente, riepen de sneeuwklokjes. We zullen hier het hele jaar moeten blijven. Op een morgen werd de reus wakker. Opeens merkte hij dat hij het niet meer koud had. En toen hoorde hij een merel zingen. Hij sprong uit bed en keek naar buiten. De sneeuw was uit zijn tuin verdwenen en alle bomen stonden in bloei. Wat was de reus blij! In iedere boom in de tuin zat een kind. De kinderen waren door het hek gekropen en hadden de lente meegebracht. Alleen één klein jongetje stond onder een boom te huilen. Hij was zo klein dat hij niet bij de onderste tak kon komen. De reus zag het jongetje en kreeg medelijden met hem. Ik heb steeds aan mezelf gedacht, zei hij tegen zichzelf. Nu begrijp ik pas waarom de lente niet in mijn tuin wilde komen. Weet je wat ik doe? Ik breek de muur af en maak van mijn tuin een kinderspeelplaats. Maar eerst zal ik dat kleine jongetje in de boom helpen. De reus tommelde de trap af en liep de tuin in. Maar toen de kinderen hem zagen, werden ze bang en ze holden weg... Het kleine jongetje had de reus niet gezien... ...omdat zijn ogen vol tranen stonden. De reus liep naar het jongetje toe en tilde hem voorzichtig op. Huil maar niet, fluisterde hij. Ik zal je helpen. En hij zette het jongetje bovenin de hoogste boom. Het jongetje sloeg zijn armjes om de hals van de reus en gaf hem een zoen. Toen de andere kinderen zagen... Hoe lief de reus voor het jongetje was, kropen ze juichend door de spijlen van het hek de tuin in. De reus lachte. Hij pakte een grote hamer en sloeg de muur en het hek kapot. Daarna ging hij met de kinderen spelen. Toen het donker werd, moest de reus ineens aan het kleine jongetje denken. Uh, waar is jullie kleine vriendje gebleven? Vroeg hij aan de kinderen. Maar de kinderen wisten het niet. Elke dag kwamen de kinderen na schooltijd in de mooie tuin van de reus spelen. En elke dag vroeg de reus aan de kinderen... Wie weet waar het kleine jongetje is gebleven? Telkens gaven de kinderen hetzelfde antwoord. Wij weten niet waar hij is. Wij hebben het jongetje maar één keer gezien. En dat was op de dag dat u hem in de boom tilde. Wat was de reus verdrietig. Want hij dacht veel aan het kleine jongetje. Maar als hij de kinderen zag spelen, lachte hij weer. Jaren gingen voorbij en de reus werd oud en zwak. Hij kon niet meer elke dag met de kinderen spelen. Op een koude wintermorgen zat de reus uit het raam van zijn slaapkamer naar buiten te kijken. Opeens zag hij in een hoek van de tuin een boom met gouden takken en prachtige witte bloempjes. Zo'n mooie boom had de reus nog nooit gezien. En onder de boom stond het kleine jongetje. Hij is eindelijk teruggekomen, riep de reus blij. Hij vergat zijn oude zwakke benen en holde de trap af naar buiten. Het jongetje stak zijn armpjes uit om de reus te begroeten. Ineens zag de reus bloed... ...aan de handen van het jongetje. Hoe komt dat? Bulde de reus. Ik ben wel oud en zwak, maar als iemand jou pijn doet, zal ik hem wel krijgen. Het jongetje lachte tegen de reus en zei, wees maar niet boos, kom maar met me mee. De reus viel op zijn knieën en vroeg, wie bent u? Lang geleden mocht ik in uw tuin spelen, zei het jongetje. Nu nodig ik u uit in mijn tuin te komen. Mijn tuin heet het Paradijs. Toen de kinderen die middag in de tuin kwamen spelen, vonden ze de reus. Hij was gestorven en lag daar bedekt met witte bloesem tegen een boom aan.